Kijk snel op hierisklimaatneutraal.nl Klimaatneutraal. Heel normaal. Dit is een actie van de Provinciale Milieufederaties. Niets is lekkerder dan een vers getapt biertje. Met de perfecte temperatuur en een volmaakte schuimkraag. Het is bier op zijn best. Met biertender tap je zelf je perfecte biertje thuis. En je bent thuis. Maar je vrouw wil boodschappen met je doen. Zet daarom nu de radio op het maximale volume. Altijd het lekkerste biertje thuis. 3FM presents Extrema Outdoor. 21 juli. Vanaf Aquabest. Bij Eindhoven. Deze week. Kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan nu. Oh, shit, shit, shit, shit, shit. shit. Hallo? Edwin? Wat is dit nou weer? Zo. Oh. Ja, ik heb even de container buiten gezet. Ik was toch net op tijd? Eh, uh, waren Oh ja. En dan nu. Extra weekend. Extra weekend.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 But, well, oh, she was such a good girl to me. But, oh, la, world well, just cheered her up. Let's find her. I know you're girl In all situations but Oh Lord, she was such a cute girl to me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 De Cooks, you know. De Cooks. Zou, zou je op willen houden? Gewoon nu. Gewoon niet meer over hebben. Waarover? Ik heb Face gezien. Ik heb Murdoch gezien. Oh, ja, sorry. Ik was met die 18 op de foto. Ja, het voor de mensen die net inschrijven, denken, wat nou weer? Ik had vanmorgen team ja! in de studio. Ik had hier gewoon Face en Murdoch. Wat was dat stoer. Wat een vlogfeest. Oh, wat was dat leuk, zeg. Nou, dat is echt te gek. Maar ik ben nu wel een beetje klaar mee. Ik, ik, ik, ik stond echt op het punt om, om op de fiets hier naartoe te gaan. En, en ook langs te komen op de foto. Maar vond zo vond ik zo triest. Om op de nou, ik kan je melden dat zelfs al onze baas hier in de studio is. Ja, maar die stonden? waren al in pand. Die denken van, nou, ik ben er nou toch. En dat is, dat vind ik, ja. Ik je vond natuurlijk... het gewoon gênant om je te verkopen? Ik, ik, ik, ik vond het echt gênant. Echt? Ja, maar daar had ik mijn oude uh, plakboek nog van zolder gehaald. De gele kaartjes. Heb je, je, heb je die? Heb je, die, heb je die nog? Ik moet hem nog ergens hebben. Ja, de, de, oh, oh. De, de gele kaart. Ja, de gele. De gele. Ja, en dan kon je, op, uh, op ja, kon je, kon je per rol kon je het ineens kopen. Ja, precies. Dat waren die rode. Voor tien, uh, voor tien gulden zo. Dan had je alles compleet. Dan moest je gewoon alleen maar los schuren, En inplakken. Precies. Oh, ja. heb je die? Oh, dat is nog steeds Die moet ik je meenemen. Ja, als ik hem ga ja. vinden. Ik moet hem nog ergens hebben. Man. Um, het is het uh, tweede uur van de, uh, leuk, Extra Weekend. Ja, hartstikke uh, ja, leuk dat jij Murdoch en dat je feest had. Maar oh, weet je wie we nu hebben? Hey, hey, hey, hey, hey. Oh. hey, hey, hey. We hebben een S, we hebben een T, we hebben een gas. In de studio, Job Joris! Hé hey Job, goed dat je er bent. Ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Het is een dirty Job, but someone's gonna do it. That's right. Sorry, die hoort <laughs> natuurlijk de hele dag, hoor je of niet? Nee, ik hoor je in de auto hier naartoe al de karrenvracht aan flauwe grappen. Nou, dus oh, sorry. Nou, of het inderdaad gewoon, of het uh, Job Joris en dan nog een achternaam of Nee, job? Het, is, het is Job. En dan is het Joris en dan is het verder helemaal niet. Mijn dus nou voornaam is Job en mijn achternaam is Joris. Echt waar? Ja. Dat is een goede naam wel op zich. Ja, oh, cool, ja. Want je hebt al het. GG. Ja, nou precies. Want JJ. Je had, uh, KK en GG. Dat zijn allemaal van die krachtige namen die heel goed ja, uh, vind... in de mond liggen. Ik vind KK, dat beetje een rare naam dus. En je had vroeger je uh, Kees van Kouten. Oh. Klonk ook goed. Er werd een heel, heel stoer KK tegen gezicht. Heel tof? Ja, er zit nog een fannetje tussen. Je had eigenlijk Michiel Meenstra moeten heeten. gek door. Je hebt me. Nee, ik vind JJ vind ik wel, wel stoer. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Ja, dat doe je leuk. En dan eindelijk vanavond de, de, de, de, de, het antwoord op de prangende vraag... wat doe je dan als de zomerstop van onderweg de morgen helemaal is begonnen? Want die is sinds vandaag begonnen. Sterker nog, die is nog geen half uur ingegaan. Ja, je, je, je bent ja. vrij gefeliciteerd. Ja, nou, die is wel begonnen, maar voor mij is die nog, nog niet begonnen. Want niet. Uh, nee, mijn vakantie begint geloof ik over een week of negen pas. Dus huh? dan hebben wij zomerstop. Maar ga je dan nu al met het nieuwe seizoen opnemen? Ja, we hebben, dus wat erna al, de we hebben al heel veel van het nieuwe seizoen opgenomen. Huh? Moet je maar eens opletten, want als er locatiescenes komen in oktober... dan zie je allemaal van die mooie groene bomen nog. Dat klopt echt totaal helemaal niks. Maar dat valt niet op, hoor. Nee. Je zegt nu wel even heel subtiel, vraag je het wel even. vind ik wel jammer. Nee, maar dat is alleen voor extra weekendluisteraars. Die krijgen een stukje extra informatie mee. Die dan binnenkort, en dan kijken ze onderweg naar morgen. Hé? Nee, maar ja, de gemiddelde, het de gemiddelde kijker die ziet dat. zie je dat allemaal niet, hè? Het gaat om de verhaal. Ja, het dus je... je... is net even de oplettende kijker. Hoe... Hoe is het, Job? Ja, het gaat heel erg goed. Je, je oogt ook ontzettend blij. En, uh, ik ben op tijd, dus daar was ik al blij mee. Ik denk, er komt ontzettende file, want het was kut weer vanmorgen. Nou, ja. en nu niet. Het zonnetje schijnt sinds jij binnen bent. Waar ja. moet je vandaan komen, qua uh, locatie? Uh, ik kom net uit meer uit de studio. Mm -hmm. En uh, dan ga ik straks weer terug naar Haarlem. Haarlem? Goed stad. ik goede stad. Ja, topstad, is dat. ja want uh, de, de, de gemiddelde soopjes, die kiezen er altijd voor, voor Amsterdam. Vind ik zo afgezaagd nu? Ja, dat is wel afgezaagd. Nou, die soepjes van ons, die zitten niet echt in Amsterdam, hoor. Dat is meer een beetje Hilversummetje. En, en, en, en Jolanda ja, nou, woont in Hilversum. Dat vind ik zo'n raar iets. Nou, volgens mij woont hij nu in Amsterdam. Oh, nu weer niet. En ze gaat naar Hilversum, weer. Ja, maar ze, wonen, ze komt oorspronkelijk uit, uit Hilversum. Of uit Ibiza, maar dan... Ja, lang verhaal. Klinkt dat tropisch, hè? Ze uh, komt Maar uit Ben ja, Ibiza. je van oorsprong een Haarlemmer? Ja, ik ben echt een echte mug. Een mug. Ja, oh, ja het heeft mug, de de he? He? dat heeft een mug. Ja, zo ben ik ook weer niet thuis. Ik vind het alleen een mooie stad. Daar houdt het me heel op verder. Maar... Nou ja, ik ben uh, geboren in Getogen Haarlem, in het centrum van Haarlem. En daar woon ik al uh, mijn hele leven in een straal van 300 meter. Ben je daar gespot ooit? In Haarlem? Ja. Ja, want hoe ben je ontdekt? Hoe is het begonnen? Want oh, je hebt, ja, maar dat is zo'n mooi verhaal. Dat is, oh, nee, uh, ik pak net even een lekker, lekker. muziekje. Uh, uh, al die uh, er nou, ik was een uh, jaar of 15. en toen zat Echt? ik op de Ivo-Mavo-school... het heuveltje, dat was in uh, in uh, uh, en Hout. En toen zei ik, uh, ik had een uur uh, in de week torneeles... en toen zei die toneelleraar tegen mij... jij moet samen met dat meisje moet jij gewoon iets leuks gaan doen. een Cabaretje maken. Ik zeg, dat is oh, prima, gaan we doen. Dus dat hebben oh. we gedaan en dat was een soort interscholair toernooi. Er zijn heel veel scholen van de regio die doen dan mee. Iedereen maakte dan een cabaretje En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus op een gegeven moment kwamen we in de finale terecht. Dat was in, uh, in, uh, in het, uh, hoe noem je dat? Het, uh, gebouw. Een groot gebouw waar uh, van alles wordt opgevoerd. Daar stonden wij voor duizend mannen. Het was allemaal hartstikke leuk. Daar zat iemand in de zaal. Die zag mij. Toen ben ik ergens naar een serie gegaan. En zo is dat vanaf mijn 15 een beetje doorgelopen. Maar een cabaretje? Een cabaretje, ja. Dus je bent uh, eigenlijk... Ben om te lachen? hè? om te lachen? Nee, ben ik ben er absoluut niet om te lachen. Oh. Het is geen commando grappen nu. Uh, nee, nee, niks, nee, nee, nee, nee nee nee nee. Nu grap, nu Schiet ja. op! Dat is altijd zo irritant als je dan zo'n cabaretje in de studio hebt dat je al meteen, wat de grap? Ja. Ja. Ja. Dat kan echt niet. Ja, maar aan de andere kant heb jij wel eens dat je op een verjaardag komt en iemand zegt draai eens een plaatje? Alleen maar. <laughs> ik ben maar. altijd de lul. Maar ik, ik weet je dat het erg is ook. Dat, uh, ik ga ook naar die cd-speler toe, omdat het me niet bevalt wat er dan loopt. <laughs> nou, daar heb ik ook ontzettend last van. Ik heb altijd mijn iPod bij me met zo'n snoertje eraan. Ja, en dan, dan goed, op ik ieder feest zeg mag ik even... Dan plug ik even effe... nou, nee, nee, even leuke muziek. Maar heb je dan ja. ook dat je altijd acteert? Nee, hè? Dat ik altijd acteer? Ja. Nou, ik hoop het niet. Ik vind het wel een gewetensvraag, eigenlijk. Ja, ja inderdaad. Ja. Laat ik dus beginnen met de gewetensvraag. Nee, nee, ik acteer niet altijd. Nee. Oké. Okay. Dat het niet zo is dat wij na nou afloop denken... Nou, volgens mij vond het hartstikke gezellig. Het was leuk en dat je echt naar huis gaat. Dat je nodig oh, Nou, nee, dan stel je, nee, idioot. Nee, nee, nee. nee, nee. Als, je, als, je, als ik iets niet leuk vind, dan heb je er snel genoeg door. Dan, dan, dan is die stoel ineens leeg. En dan Job, Ja, dan hoor. ben ik weg. Hallo. Antje <laughs> Ja, Nou, tof dat je er bent. Ja, uh, we hebben een paar leuke zijn. dingen voor je in petto. Ja, we hebben iets heel heftigs weer. Ja, we hebben namelijk uh, um, uh, achtergrondinformatie over je die we nu nog niet met je gaan delen. Nee, maar daar, gaan we, iets, daar gaan we wel iets mee ja, doen. Je hebt het mailtje ook gehad, hè? Ik heb het mailtje ja, gehad, ja. Had, ja. Is het ernstig? Ja, een interne fax is hier uh, rondgegaan. Uh, betreffende jou. Nee, nee maar we, daar hebben we niks. Daar nee, niks. Nee, nee, nee, nee, nee, spannend. nee, nee. Het is tot dusver nog heel gezellig, toch, ja. Job? Ik vind het nu nog wel gezellig, ja. Je bent wel de eerste trouwens... die van alle gasten een sneeuwwitje drinkt. Ja, ik moet nog rijden. <lacht> het, hij, hij kijkt wel heel erg ernstig, ja. <lacht> nou, dat wordt een spannende avond, mensen. <lacht> Leuk, Job Joris in de studio... Dus het feest kan beginnen. Voel het aan met pinken. Ja, precies. En niet meer. Ik ben er niet meer. Ik ben er niet meer. Ik ben er niet meer. Ik tú no me quieres, Ik ben er tú no me quieres er niet meer. Ik ben er niet meer. Ik ben er niet meer. Ik ben er niet meer. Ik ben er niet meer. Que tú eres de cara, y siempre andas en bala. Y yo sé que tú puedes, pero es quien no quiere. No me quieres paná, ay mamá, tú no me tienes panam. Ay mamá, tú no me tienes panam, ay mamá, tú no me quieres paná, ay mamá. De zon gaat ineens een beetje schijnen. Laten we dan een beetje dat zomerse tintje muzikaal terugbrengen. Lekker, lekker, lekker. Gabriel Rios. En tu me Cuando se Cuando se Cuando se Sorry. Weet je nou letterlijk wat hij dan zegt? Ben je in het Spaans? Ben je van het Spaans? Denk je dat ik dat ben? hoop mensen denken dat namelijk. Ja. Dat ik in het Spaans Het komt. Job. Ja. Niet schrikken. Gerard Ekdom is stiekem fan van Julio Iglesias. Oh. ik heb al zijn platen. Nou, dat zou je niet zeggen. Nee, ik nee, dat je, is zien. toch. Uh, ja. Dus denken, nou, een heel gezonde jongen, niks meer aan de hand. Maar toch. Is toch ergens iets heel erg fout oh, is, is Ja, maar Dat is toch raar eigenlijk? Dat ik, dat, dat ik alle platen van Julio Iglesias. Dat, en dat is op mijn leeftijd. Ja, dat is nou, ik gezond. heb toevallig wel de, de dubbele. de dubbelaar van Julio net op mijn iPod uh, gezet. de 24 Graders song Ik heb geen idee. Maar dat echt? is een dubbele Julio. Dat is die plaat met. Uh, met ik heb met hem net de tafel die... gegooid. Heb je hem net onder de tafel gegooid? Ja, de, de pootdiebelde. Oh, als ze zeggen, Het is wel heel prettig. Het zal hele fijne zomerse klanken zijn. Ja, ik word er niet, Kijk, wat ik dan wel snap, is uh, Frank Sinatra. Dan kwam je laatst me aanzetten. Dan heb ik ja, dan moet toch een keer, even een keer een, een grade hitje maar scoren. Dat, dat, dat vind ik dan wel wat lachen. Ja, maar de, de Julio is echt... Maar, uh, jo, ik ga, dit, dit, ik ga Dit gaan we niet echt niet doen, hè? Ja, ik, wil even, ik wil wel even horen. Bam, bam, ik ga even... Je? Euh, ben je weg? Alweer. Zal ik wel een andere van Julio waar zijn dit. Goed. En Job, uh, Joris in de studio. Klaar? Ja, we kunnen weer. Ja. Sorry. Maar wat heb je nog... Wat heb, je nog uh, de, de, de, heb je allemaal Julio achtige dingen op je iPod? ik mag toch Nee, even nee, niet? nee. Maar ik heb, ik heb van, want ik moet dan altijd uh, andermans iPods... Ik, ik smeer altijd iedereen een iPod aan. Dan zeg ik van, dan zet ik mijn iPod wel op jouw iPod. Oh ja. Zo'n soort soort En dan nemen ze altijd zelf ook nog een stapeltje CD's mee. En die ga ik dan ook weer op mijn iPod. Dus zo, zo werkt dat een beetje. Maar wat, waar ben je zelf mee begonnen? Wat is dan jouw eigen smaak? Nou, ik, ik hou echt van alles ik vind Reggae, pop, rock, alles. Ik alles. vind alles goed. Als het goed is, als het goede platen zijn, vind ik het goed. oh nou, dan zit je hier heel goed. Dat, dat dacht ik al. Dan ja. ja. zit je echt heel goed. is voor de listeners. just listening now. En dat is een extra weekend, ja. <laughs> sorry, je ik ook hem even langs. Maar, ehm... Laten we het waar zijn. Het gaat niet over. Maar goed, um, uh, jouw vakantie begint er niet, maar u, uh, uh, uh, naast de onderweg naar morgen... Nickelodeon? Uh, ja, ik doe, ik doe dingetjes voor Nickelodeon. Niet vast niet of zo, maar als er ergens een, een, een, een, een, iets, iets aan de hand is in het land. En, uh, dan ga ik er uit, op uit met een camera en dan uh, gaan we een leuk item maken. Vissen is cool. Oh, dat weet je ook. Ja, ja, nee, maar het, het grappige het grap, het grap, is. vissen schijnt namelijk heel hip te zijn. Ja, als je van ik, een Gooley O'Connelsies ja. op je iPad hebt staan, dan kan je ook best wel gaan vissen. Dat Ze zeggen het. <lacht> het uh... Nou, ik ben persoonlijk niet heel erg dol op vissen, maar. Um... de vissen hebben Het programma was gek. leuk om te doen. Ja. En, uh, Je hebt er geen tikken ben... over gehouden. Je bent niet uh, ineens gezien. Uh, absoluut nee, nee, ik vind, nee, absoluut ik vind, niet. Vissen vind ik echt die helemaal niet aan. Die lucht maar ook dan moest ik dus vertellen over vissen dat ik. Uh, dat ik, nou, ik heb daar natuurlijk uh, echt kaas van gegeten. Ik weet precies hoe dat allemaal zit. Maar dat wist ik helemaal niet. Dus er stond iemand naast de camera die vertelde... nou, deze visjes die zwemmen hier. En dan zegt: Oké, nou, echt? deze visjes die zwemmen hier. En uh, dan, Zo ging dat een beetje. Echt wel, kijk, nu krijgen we dus een cakeje behind the scenes. Ja, dus de, de echte, van vissen is cool. Van vissen is cool. Job Joris houdt van goede Iglesias. Dus ja, nou, ik ik hou niet van goede Iglesias. Ja. Ja, ja, we dan moeten daar niet voor worden. Dan wordt het een, dingetje, he, wordt ja, een, een dingetje. Dit is dus wat we bedoelen met uh, het acteren van. Van je een kaartje. Ja, ja, ja. Job is, kan elk schulden, programma ja. presenteren. Het zou, ja. Heb je al eens een DJ-programma gedaan? Uh, nee, nou, ik, ik had vroeger altijd bij Radio Haarlem. Heb je daar gedraaid? Nee, oh. nou laat ik zo zeggen, ik, ik deed altijd heel fanatiek mee met de prijsvragen daar. Oh. Echt uh, behoorlijk. <laughs> je fanatiek. stond op de varselijf. Dat is altijd het vraag-en-antwoord spel. En dan dacht ik, uh, om mij eens een goede vraag te hebben. En dat wisten ze natuurlijk allemaal, want ik was 12. Dus dan denk je dat mensen die weten dat. Oh, dus niet... jij moest de vraag verzinnen en dan moesten zij het antwoord ja. Op hebben. Ja, precies. Oh, okay. oh uh, tryers, kom op. Hoe bedoel je, try Nou, probeer nou, ja, eens maar. Een ja. Doe maar een vraag. Doe maar een vraag. Nou, ik had een, echt een ontzettende stomzinnige vraag toen. En iedereen wist dat. Ik weet nu niet eens meer uh, wat het antwoord is. Maar ik had iets van: um, hoe heet het meisje met het rode haar? Weet je, het was, het was mij. Ik denk, ik gooi hem er gewoon in. Het meisje met het rode haar? Ja. Tori Amos? Ja. Ja, Komt nou, inderdaad. Tori Emers. Dus Amos. dat wisten ze. En oh. dat was. Uh, ja. nou, oh, prima. Dus je had punten gescoord. Nee, dan moet ik dus in de, naar de studio toe... Oh. om hun een, een, een prijs te brengen. Zo werkt het dan. Je was de heel vaak op de radio... maar je hebt je hele slaapkamer leeg leegtevol moeten roven. Ja, na mijn moeder jammer. vooral. Geen ja. meubel meer over, alles is weg. Wij zijn als die meubels, Job. Komt Job in met zijn bed op de rug. Waar zijn we Pieter Gabriel's cd's? Hele collectie weg. Goeie zaak. Hé, en het leuke is... jij hebt ook ooit met Theo van Gogh gewerkt. Ja. De legendarische. Ja, dat klopt. In Auw. Ja, heb je het wel eens gezien? Ik heb het helaas niet gezien, maar ik, heb, nou, ik, weet, ik weet alleen mensen. dat je erin gespeeld hebt. Wat was dat? Nou, dat was toch wel, denk ik, de allerslechtste serie... die ooit op nee. Nederland gespeeld <laughs> werd. Okay. En dit is niet geacteerd, lieve mensen. Nou, dat is echt waar. Maar tegen Theo was... zei je fantastisch. Of nee, niet? nou, <laughs> Theo en ik kon het ook niet zo heel goed met elkaar vinden... Maar ja, het, was, het was de eerste serie die op een digitale, digitale camera werd gedraaid. En het was echt verschrikkelijk. Maar dus het het waren was heel kut, maar je kon ook nog heel goed zien dat het heel erg kut was. Omdat het, digitaal ja, het zag er was. echt niet uit. Het was, <laughs> het was heel stom. Oké. Okay. Okay. Maar, maar ja, ik heb ja, toch uh, met tegen. van ja, ja, ja, ja, Dat is ja, dat, ja, dat, dat, dan, leuk. Dat dan weer, dat wel leuk. Waar ben je dan het meest trots op? Dit is dan even een van je mindere punten. De nou, vraag en series. antwoord. En, nou, van alles eigenlijk. Nou, ik ben, ik, qua, qua serie ben ik wel trots op, um, op um, Hertenkamp. Ja, dat kan me voorstellen. Okay. vond ik een hele. En Fort Alfa vond ik een. Uh, serie. <laughs> nou, dat moet je even. Want de, de, ik. Heb, uh, we, we krijgen natuurlijk keurig uh, de informatie over de gasten altijd doorgevaxt. En ik zag Fort Alfa staan. En Ik heb het toch echt volgens mij heel bewust gekeken, want ik vond het ja. echt een fantastische serie. Ja. Wanneer was het voor het eerst erop? In 1992 als oh, slijmendood. Ik zou niet meer In 1992? Nee, later. Nee, dat nee, nou, zou best wel eens kunnen. Echt, nou, wel? Ik denk. 12 jaar geleden? 13 jaar geleden? Na 96, 97 misschien. Misschien meer die kant op. Oké. Okay, maar ik kan. had het idee dat ik kon nog heel erg kon ik aan. Mee, uh, mee... Ja, nee, vieten. maar ik zat ook niet in het eerste seizoen. Dat was het dan. En ik kwam wel in het tweede seizoen... maar het was niet zo dat ik uh, Tigo Gernand was die, die uh, heel veel scènes... Ik had niet heel veel scènes. Maar help even herinneren dan. Welke rol deed je? Ik was Yuri van de Branden. En, en dat, was, dat was een beetje het, het, het, het, ja, het, de hustler van, uh, van de klas. En die stal een beetje uh, proefwerken hier, die verkocht hij daar. En uh, op een dak had ik een heel gebeuren gebouwd met plays. En gingen we staken. En op je leug ja Je hebt zo'n zo uh, clandestine barren jullie ja, uh, ja. gebouwd. Ja. Wat een, een soort van jeugdhonk werd. Ja. Dat was het. Ik vond het echt een fantastische serie. Ja, het was ook heel bijzonder om te doen. En, en zeker, en dat ik niet lullig, maar dat de tros het uitzondert. was best wel hip namelijk. Ja, dat, dat snap ik ook nog steeds niet. Nee, he? het, <laughs> Bij de Trost nee. zelf ook. Dan krijg je ik weer een ik van voor het alfa terug. Hé, en uh, tegenwoordig, ja, het is voornamelijk toch, uh, denk ik, uh, O&M. Ja. En je werkt daar samen met uh, een van de meest begeerde dames van Nederland. Wie is, uh, Wie bedoel je? Ik kijk je toch echt even aan. Gewoon een, van de, een van de dames waarvan we denkt: goedemiddag. Annemiek Verdorn. Ja, onder andere. <lacht> ja, Annemiek Verdorn. Ja, is heel <lacht> Ben jij nou de meest begeerde man ter wereld? Uh, nee, nou, nee, is dat deel. natuurlijk Sasha, hè? Ja, Sacha, die zit nu bij uh, ja. You Wanna Be a Rockstar. Ja, dat of is waar, popstar, had, had jij dat er niet moeten doen? Ja. Nou, ben je gevraagd? Nou, ik ben ten eerste niet gevraagd, maar het is ook niet echt mijn ding. Of zo. Nee? Nee, ik... Nee, ik maar, ik hou niet zo van, with the stars en... Uh, nou, ik moet ook je eerlijk zeggen, je zegt nou, nu is het Sasha omdat hij daar aan meedoet. Maar volgens mij is het uh, niet, ja, niks te nadelen van Sascha verder. En dat hij er niet goed uit en zo. Maar als je aan zo'n programma meedoet, is dat volgens mij niet iets wat dan bevorderend is voor je hunk en stoer status. Ik vind het een beetje... Nou ja, niet het hangt, als het uh, hangt heel brandnaar uh, erin zit. Nee, ik, nee, maar het hangt er een beetje vanaf uh, wat de doelgroep is natuurlijk. En bij hem is dat wel zo, want het zijn meisjes van 12 tot 16. Die, die vinden hem helemaal geweldig. Dus dan is het goed, toch? Oké, okay. je hebt de Leinig lijn gaan op zaterdagavond. maar... Uh... Nee, maar Sasha die, die kan zijn eigen bandje ook wel doppen, hoor. Oh, oké. Okay. Of ja, okay. dat, daar heeft hij mensen voor. om nee, zijn nee, is, te doppen. Het is echt een mannetje, <laughs> dat komt wel goed. <laughs> hey, en uh, uh, even nog even over het acteren. Wat zou je nou uh, uh, het liefste doen? Is er, is er bijvoorbeeld iets waarvan je denkt: nou, als ik daar nog eens een keer. Uh, voor gevraagd te worden een bepaalde rol of een bepaalde ja, ja maar dat film, zijn van die speelfilms ja is is dat van die geijkte acteurs uh, antwoorden okay. van ja ik wil een film doen en ik heb vorig jaar een film gedaan slachtnacht en dat mm -hmm. was me heel erg goed bevallen dat is toch wel een, een, een goed scorende film geweest nou je, ja dat voor, nou, voor nou, het is wel het is wel een film die iedereen in ieder geval kent dat is wel heel ja leuk. dat wel nou, ik vond het ook voor Nederlandse horror vond ik het Best wel een te behappen film. Ik was, vond het, was toch het de, echt heel de, de eerste slecht. Nederlandse slasher film, toch? Slasher, ja. ja. Want daarvoor was Dood Eind, was de eerste Nederlandse Horror. Of The Johnsons had je natuurlijk uh, jaren geleden. En maar... vergeet Intensive Care niet. Ha, ha, ha, ha. Intensive Care, natuurlijk. <laughs> en weet jij dan weer, hè? Dat was echt horror. Ja? <laughs> ja? <laughs> ja, okay. Met Koen fucking Wouters. Dat was echt heel... Heb je die film gezien? Oh, oh ja, niet, toch? Oh ja, nu ja, <laughs> weet ik het weer. Ja. Slechte oh. film ooit. Oei. Fantastisch. Maar goed. Slagmaat. Maar goed, ja, uh, ik wil graag een film doen weer, okay. een film, ja. Lieve directies van Nederland en voornamelijk regisseuren van Nederland, u hoort het. Hij wil een film doen. Een film doen. Ja. <laughs> ja. Uh, en het goede nieuws is dan wel: je bent niet gevraagd, maar zo meteen komt dan toch nog jouw big break in So You Wanna Be a Popstar, maar dan op hier op zijn uh, extra weekend. En wat houdt dat in? Ja, dat zeg je nog niet. Dat hoor je zo meteen. Ja. Destination unknown, no, no, no, no I left my job, my boss, my car and my home. I'm leaving for a destination. I still don't know. Somewhere nobody. Where we will only leave our troubles at home Come with me We can go to the paradise of love and joy A destination unknown Now I won't feel those heavy shoulders no more nong nong nong nong nong nong nong nong About want to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 Radio Extra Weekend, weekend. Extra Weekend FM daar daarvoor. Destination Calabria. Calabria. Ik hadden dachten dat Destination Unknown heette. Nou ja, dat is een heel verhaal. Ja, daar zijn we nu proberen dat te komen. Het origineel origineel is, voor zover ik nu heb begrepen, is inderdaad een plaat die heet Destination Unknown. Maar er was ook een plaat van Drunken Monkey Calabria. En dat is dat En die hebben ze dan op elkaar gegooid. En dat krijg je weer Destination Calabria. En dan gooi je dan ook nog een stukje Crystal Waters bij. En als je dan nog een heel geile clip eraan toevoegt, dan heb je een hit. En klaar. Want heel die Crystal Wars komt in die klit niet voor. Alleen schaars geklede majorettes. En zo hoort het ook. Ja. Oh, man, we zijn al veel te laat, hoor. Hier nee, is nou weg. Nou, het is vrijdagavond. Klopt. Half negen. Aangewezen. Ja, Gerard ja. en Michiel. Ja. gaan het nu doen. Het is tijd voor de wisseling van de wacht. Ja, gaan we ja, hoor. Beide heren kijken elkaar aan. En gooien vervolgens hun koptelefoons af. Het moment is daar om zo snel mogelijk langs elkaar heen rond de DJ meubel te rennen. Oké, okay. iedereen weer op zijn plek. Ja, ja. Tijd om verder te gaan. Tjoe, die was soepel dit keer. Ja, was een beetje, zeer. Ja, een beetje te laat, maar soepel laat dan nooit. Zo, Job Joris. Zo, Michiel. Wat <laughs> ja. ja, dan... ga even van <middelen> de <kant> <middelen> Uh -oh. Oh. Nee, uh, we hadden het er net al over, dat uh, jij bent er niet gevraagd voor So you wanna be a popstar, of nee. Singing with the stars. Nee. Of, ben je voor, voor een stars variant gevraagd? Ja, uh, soccer with the stars. Echt? Soccer with the stars? Maar dat gaat dan weer niet door. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. want ja, dat lijkt me dan weer wel We krijgen bepaalde dingen krijgen op tv, maar de, de allerergste dingen, daar worden wel mensen voor gebeld, en die komen nooit van de grond. Precies. Ja, maar dat, dat leek me echt iets leuks. Want dan gingen we tegen celebrities uit Duitsland... in een groot stadion in Düsseldorf. En het werd dan live uitgezonden. En getraind door Ruud Gullit. En dus dat, dat klonk cool. allemaal oh, heel dat leuk. Is wel leuk. Cool. Maar dat is... Uh... Bij de Bij de tros? Ja, zeker. Echt waar? Ja. <laughs> maar dat ging niet door. Vooralsnog is dat, uh, gaat het niet door, nee. Ja hoor. Dat, had ik ja dat hoor. was inderdaad wel iets leuks geweest. Nou. Damn. Ze hebben mij gevraagd voor je. So you want to be a popstar? Nee. Ik heb ja, dat heb ik inderdaad gezegd. Ja, echt waar? <laughs> ja, dat Dag. Maar dan, het, dan krijg je toch zo'n... Zo uh, hey, hi, hey, hello, hey, hi. Met Ellen van de redactie. Zeg. Luister dan... eens even. Hè? Wat, wat heb we... je de komende 14 weken op vrijdagavond te doen? Extra weekend! Ja, hoe gaat het dan? Want dan bellen ze je en dan beginnen ze gelijk over zeg. Heb je de komende tijd wat te doen? Of ze, is het hele idee uit van waar ze je mee lasten willen vallen? Of? Ja, volgens mij, volgens mij gaan ze eerst een beetje polsen. Wie wil er meedoen, wie niet. En dan, dan gaan ze... dat. Maar ja, ik weet ook niet hoe het werkt. Ik ben er niet voor gevraagd. Wel, ja. ja, voor het voetballen. Ja, voor het voetbal wel, maar dat ging niet door. Dus Klang. er was ook niet van, we ja. gaan het dan doen en ben je dan... Uh... Nee. Nee, wel jammer. Ik, ja, ik wel even zien eigenlijk. Als ja. nou, ze dan ja, bellen zo, voor Kant voor, voor uh, with the Stars... Nee, nee, nee, nee, nee. Niet. <spar> dat niet. Een smetje. Okay. Dat is jammer. Nou, zeg. Uh, goed, Ah, oh, dus. oh, Gezellig. Uh, wij kregen dus vandaag een fax uh, uh, een, een hier intern. Oh. Ik uh, denk dat ik het nog eventjes bij kan pakken, want dan kunnen we hem even met je delen. Dat is misschien ook wel net zo gezellig. Dan zou die hier uit moeten komen. Ja, daar heb je hem. Daar is de fax, ja. Even kijken hoor. Hallo. Zo begint de fax, hè? Als ik het goed heb, is Job Joris vanavond de gast bij jullie. Nou, dat klopt. Dat klopt. He, niks meer toe te voegen. Als ik het goed heb, kan hij een mean van The man doen. Morrison. Vooral op uh, Gloria van Dem. Hij hey. heeft hem een keer gedaan op het strand bij Bruxelles aan de zee. Maar hoe, hoe kom je hier nou weer bij? Ja, ja dat is, was die vak. En, fact, en, en, en fact, wat is he? de naam die eronder staat? Henk. Henk? Henk oh, ja, Henk. Henk. Ja, ja, ja. Dus reeds. ja. Job, maar ik, moet denken, ik heb geen teksten. Uh, ik wil er nou, teksten. Oh, ja, oh, nou, Kommen, Geen, oh, geen, oh, geen probleem. Dat, dat googelen we eventjes. We gaan. Komen jullie binnen, erbij. Binnen vijf echt... seconden hebben wij hier de songtekst. Oh. En dan kun jij alsnog Enko even... Enkel probleem, die tekst. Dat is het kleinste probleem wat we kunnen hebben. Kunnen ah. with the stars. He, leuk. leuk. Er een... Ah, daar is hij. Oké. hebben we de tekst? Ja, ah! komt ah. nu uit de fax. Ja, komt hij weer. Uit die fax. Komt hem aan. Ja, ik... Uh, heb ik hij ik is hoor. nog warm. Ik ben niet heel blij. Niet. Maar dat zagen jullie al. Dan nou, ik Ja, het wel, wel. He, daar heb oh. je hem. Daar zie je. Kijk eens, de songtekst. Is de fax. Ontzettend bedankt. Nou, hartstikke goed. Dames en heren. Nu. Job, huh. live in de studio, singing with Job Joris... met zijn interpretatie van Gloria van Dam... met dan speciale aandacht voor het zoetgevoerd stemgeluid van Van... The Man Morrison. Morrison. En wanneer moet ik hem vallen? Of nee, oh hoor ik vind dat het nog erbij. balletje begint te lopen. Ah, ja. Nu. Ja. Ba-ba-baby. You, know you know she come, know she come around. She's about five, five feet four. Oh, from I'm her head down to, to the ground. You now know, she comes come around here. It's It was around midnight. Oh, she made me feel, feel so good. Now. She made me feel all right now. And her, And name, her name is me. G. <laughs> yeah. Tot een Als een malle. Robby die Balletje blijven volgen, daar gaat Ik er in. zie een balletje. Ja. En een balletje. was te vroeg. Oh, de, ja. Ja. ja. Wat een. Jimmy made me, me feel so good. So good. She made me to she feel, make feel all, me. all right. She come on, walkin' down my street. My street. And Watch she come comes up to my house. house. And then I she knocks on my door. my door. And she, she come out to my room, room babe. Yeah, And she, she make me feel all right. right. She, she made me Stikke goed. Daar moet je wat mee doen, joh. Ik vind het helemaal niet leuk. Zie je nou gaan, man. Hoef. Dat is raad. Even heel eerlijk. Joh. Maar hoe komen jullie aan, dit wijsheid aan. Kijk, wij bereiden ons graag voor op onze gasten. Zijn gaan op de hoogte. Dus nou, uh, dit, dit hebben we ook even meegepikt. Ja, nou ik, ik, ik, ik, als ik dit zo zie en zo hoor, dan zeg ik, die Sasha Vissen ja. mag van geluk spreken. Nee, maar daarom heb ik het eigenlijk ook gewoon niet meegenomen. Nee. Nee. Presents Extrema outdoor. We hebben het even hangen op, want we hebben zo meteen nog één heel leuk ding voor je. Ja. Dat niet op, hè. Ja, nee, dat is de reality check. Ja, die krijg je ook nog voor je kiezen. Spannend. We leggen, we leggen alles uit. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Okay. Maar nu eerst, jouw kans op kaarten voor Extrema Outdoor in juli. Plak bij Eindhoven in Best. Ja. Nou ja, goed, Ik denk, uh, laten we het balletje maar weer uh, zijn best doen. Hè? Want, uh, het is toch oh, de beetje... flippenkast. Ja, je gaat natuurlijk flipperen. En daarvoor moet je wel een geluid sms'en naar 3333. Is het ja. zelf te denken aan dit geluid. Oh ja, dat is wel spannend. Dat is wat te doen, hè? Dus, hoe, uh, hoe sms' je dit nou naar 4 -3? Succes. Succes. Ja, heb je je naam erbij in je leeftijd. En wie weet ga je zometeen plaatsen maar achter de extra weekend flippenkast. Oh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 Op zijn nieuwe schoenen komt hij naar landgraaf gelopen. Oh, je je die uh, ja. Pas hier optreden, Paul Was hij niet een keer? Um... Hier, uh, uh, dit was je dat op het terras bij de diverse uitsmijters. Jij ja, was hij daar? Ja, echt heel, heel, vaag. Echt waar? Met de jongen van de platenman. Oh ja, ik weet het nog. Ja, we ja. de tijden van Last Request en uh, ja. twee, twee singles geleden ongeveer. Zit je gewoon uh, je, je broodje pikante kip weg te werken en ineens? Uh, Paul nu tien met zijn nieuwe schoenen. Ja, zo raar. Goed is dat, hè? Mag ik nog een vraag? Nou, dat is een één lastige Quest, was dan het antwoord. Haha. Goed. Ondertussen blijft ze ook binnenlopen. de point, point. SMS'jes. Hartstikke goed. Zometeen de flippenkast voor kaarten voor Extrema Outdoor. Maar nu eerst. Is het tijd voor. Ze zijn beroemd en geliefd. Maar staan ze ook nog met beide benen op de grond? In geval zijn de sterren gebleven? Juist. Extra weekend. Legt het genadeloos bloot. Dit is de Reality Check van... Job Joris! Job, jongen. Ja? Het is zover. Je hebt geen flauw idee waar je nu in bent, Brand. Nee. Maar dat geeft niks. We gaan het, gaan het je allemaal uitleggen. Ja, Gerard, uh, leg eens uit. Doe eens. Nou, we hebben... Een niet nader te noemen persoon, naar de supermarkt gestuurd. Domien. Uh, Domin in dit geval. Natuurlijk, elke week weer is hij de lul. En die heeft gewoon een aantal willekeurige artikelen... heeft hij uh, in een mandje gestopt. Uh, hij is uh, gaan kijken wat het allemaal kost. En het is aan jou om uh, te raden wat de volgende vijf producten kosten. Om oh. te kijken of je nog een beetje down to earth bent. Hè? Of, of, of je nog zelf je boodschappen of, doet. Ja, precies. Nou, ik ben heel slecht in zelf boodschappen doen. Ik ja. doe dat nooit. Dat wordt lachen dan. Wie ja. doet die jouw boodschappen dan? Nou, niemand. Ik, je ja, huis. ik nodig je altijd bij vrienden uit. Nee, maar ik, ik doe dat het altijd bui ja, buiten de deur. Als wel. ik bij jou thuis kom en je vraagt, wil je wat drinken? Ja, graag. Dan moet je zien dat je het krijgt. Is dat je antwoord? <laughs> ja, of dan moet je even naar de snackbar lopen. <laughs> Nou, volgende keer bij ons hoor ik net. Nou, dat wordt dan een leuk item, Job. Voor elke goed antwoord krijg je één punt. Voor elk fout antwoord gaat er ook weer een punt af. Dus als je een goed hebt, sta je min vijf. Ja, oké. Voor alle geruststellende duidelijkheid... er heeft nog nooit iemand plus vijf gehaald. Het hoogste wat je kunt halen is een plus drie. En dan sta je op gedeelde plaats met Crazy Piano's... Anneliek Bowers, Room en Marit van Bohemen. Ja. Nou, dat is een illuster rijtje. Dat is wel, ik zou ze niet bij elkaar op feestje zetten, maar goed. Uh, zullen, we, zullen we de eerste doen? Artikel nummer 1. Het gaat hier om wasmiddeltabletten. Homo color. 30 stuks. Was, hè? Niet afwas, toch? Nee, twee was. tabletten. Was. Ik ga voor... Um, oh, nee, was. Nee, sorry. Wasmiddel. Was. was. Ja, ja, wasmiddel. wasmiddel. Was. negen 39. Dan moet ik heel hard gaan rekenen, maar nou, wacht 10% ernaast. Dan dus ja, moet gaan rekenen. Dat is 45, is dat makkelijker? We hebben de uh, Als je nou 15 zet, dan is dat makkelijker. Nee, 7, 8, 9, 34, 7. Ja, nee, dat is goed. Is ja. die ja. ja! Ja! Het was 4,68 euro. Klopt dat? Nee. Dat klopt Ja, wel. nee, dat klopt, dat klopt 4, wel. 4, 7, 9, nee, 10 nee, nee, nee. Ja. 7 ja, ja, klopt. Ja, ja. Ah, kom op, zeg maar. Mijn ik heb ze op. hè. Nee. <laughs> en daarom is het ook maar goed dat we dit nooit in het laatste uur doen. Want nee, dan wordt het echt er... oh, weer. Ja, is goed. Hoi, Tieten. Nou, um, nummer 2. Twee. Ja. Job. 125 gram biologische kipfilet. Ja, biologisch, hè? dat is allemaal een vreemde. Ja, die zijn. Ik heb Nou, goed, laat maar. Um, 125 gram biologische kipfilet. Dat kost zo ongeveer, ik denk, een 1,85. ja Wat kost dat dan? 1,64. Dus je zit gewoon binnen de 10 Nou, dit is van Plus 2. Je gaat als een achterlijke Het is gewoon eng, dit. Ja, plus 2. je kunt ook nog de score bijhouden. Nou, en bier drinken tegelijk, Job. We staan flabbergasted. Nou, daar gaan we dan maar. Item nummer 3. Derde artikel. Goed bezig, hoe zijn ze weer. Ze worden vaak geslikt. Witte bolletjes. In zo'n verpakking met 10 stuks, weet je gewoon witte zak, zo'n zeg maar. Oh Kedetjes. ja, ja Ik zag er um, ook uh, niks van echt plop. Die kost 10. Zijn het vloerkredetjes of gewoon zachte harde bolletjes? Gewoon uh, zachte, zachte bolletjes. Ik ga Zachtig, voor. Uh, met of zonder uh, maanzaat. Nee. 1 euro uh, Ik ga voor 1 euro 10. 1 euro 10. Uh, uh, 90 cent? Uh, 1,45. Nee. Oh, toch nog? Eh, ja, nee, dat is toch iets duurder. We hebben ze bij die winkel gehaald waar je altijd als je voor staat denkt: aha! Ah, <laughs> Plus 1, dan toch ja, nu weer. Dus, dat is ja, dat is, is wel jammer. Maar, maar als je nog twee, de laatste twee goed hebt, dan zit je toch in het illustere rijtje wat ja. op de gedeelde eerste plaats staat. Dat is toch niet uh, verkeerd? Vierde item op de lijst: <laughs> Leuk omschreven afdelingboodschappen. Ja, leuk, leuk, leuk Er staat letterlijk grootmoeders cake. Tussen haakjes, maar dan gebakken door Albert. 400 gram. Grootmoederscake. Ja, die kost uh, 2,80 euro. Nee, nee, nee. nee, nee. Heftig gekeken is op week, dat is een heftige cake. de is duur. Ja, laat je behoorlijk afzetten door je eigen grootmoeder. nee, 1,39. Oké, je hebt weer niet goed gekeken, hè? Nou, die ga ik halen. Boar. Is toch jammer, zit je nu toch op nul? Ja, zo kan het gaan. Ja, ja het is, is echt keihard. Maar wordt het dan een plus 1 of een min 1? Oh. Precies. De avond staat of valt met het volgende en tegen het laatste artikel. Okay. In de Reality Jacket gaat hij om 1 liter sinaasappelsap. Wacht even, oh. vo voordat je doorgaat, moet ik even kijken hoe ontzettend geconcentreerd je kijkt. Ja, als we leven er vanaf, Het op? is wel een appelsintje, trouwens. 1 dus liter sinaasappelsap. Nou, dan ga ik toch voor alle eentjes van mijn Ik water. ga toch voor een eurotje. Hoppa! Hartstikke idee. Hartstikke goed. Ja, goed. Plus 1. Uh, even kijken, waar, waar sta je dan? Uh, uh, ja, nee, dat is hartstikke goed. We moet eventjes heel snel gaan kijken waar je dan uh, uh, klassement technisch bent Bland. Nou, ja, dan sta je tegelijk met Abelle de Deer, met Boom Chicago, met Tanja Yes, Bos yes. van Toor. <laughs> en uh, Jeroen van Koningsbrugge. Nou, hey. hè? We, we hebben mensen de deur uitgegooid hoor. Hey. Ik ben blij. Ik vind, uh, je mag dat zijn, uh, Joh. Goed gedaan. Ja, goed, hè, goed, Gewoon lekker down to gebleven. Ja, hij zo'n normaal jongen. jongeren. jongen hartstikke goed. Goed. Prima is dat. Ah. Oh ja, dat ook nog zo meteen. Uh, door. De kaarten liggen hier. En jij kunt ze winnen als je dit geluid. SMS naar 333. Om je, om je moest lachen vanochtend. Moest je allemaal lachen vanmorgen? Ja, ik, ik zat te luisteren naar arbeidsvitamine. Was jij dat? Ja, dat was ik. Moet je er onmiddellijk mee ophouden? Sorry, ik zat het nooit meer doen. Ik had daar in deze plaat. Ja. En je zegt, oh, I got life. Kun je nog wel meevallen voor iemand die aan de andere kant van het gras ligt? <laughs> ja, nou, ja. <laughs> ah, ja, joh. Vond ik leuk. Ik heb mijn lolbroek aan. Vond ik echt heel erg grappig. Geinig, hè? Nina Simone "Ain't Got No, I got life in extra weekend op, uh, nou ja, op de vrijdag. Hè. Lijkt me duidelijk. Whee! Whee! Het is vrijdag. Volgende week... In het theater, in dit theater, de Extra Weekend Cocktail Party. Nou, nah. wat dat betreft, sorry Job. Ja, dat, dat mis ik dus. Beetje jammer, hè? Dat is jammer, ja. Jou. Dat is namelijk ook Ladies Only. Nee. Met, met ja, laarzen. Met laarzen. Oh, lekker. Dus als je nog uh, wel langskomt en Hoi je zit ja. niet te luisteren en je hebt je laarzen net gepoetst... stuur even een mailtje naar 3 fmnl of gerard.3fm.nl. We gaan, nou wat zullen we doen, maandag of dinsdag even een gastenlijstje We ja, Nodig op, een pallet mensen uit, dat wordt leuk. En we krijgen officieel uh, gecertificeerd cocktailshakers ook op bezoek.